Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD maakt zich grote zorgen over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Zorgminister Adema wil tot 300 miljoen euro bezuinigen. De baas van de GGD zegt dat die bezuinigingen niet echt lekker getimed zijn... Ja, de COVID-pandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat de basis niet op orde was. Als die bezuinigingen doorgaan, uh, dan vallen we weer terug naar de pre-COVID-situatie. Um, een uitbraak, regionaal, bovenregionaal, landelijk, zoals Mazelen, uh, zullen al onze mensen, maar ook systemen, overbelast raken. Ja, want na de coronacrisis werd uit meerdere rapporten duidelijk dat de GGD's onmisbaar zijn om infectieziektes te bestrijden. Ook het RIVM is helemaal niet blij met de plannen om zoveel te bezuinigen op de GGD's. GGD. Door noodweer in Midden-Europa is in Polen een dam doorgebroken aan de grens met Tsjechië. Meerdere dorpen zijn daar geëvacueerd. Over schade is nog weinig bekend. In Oostenrijk wordt verwacht dat de Donau gaat overstromen. De komende dagen blijft het ook nog flink regenen in de landen die nu al overlast hebben van het slechte weer. De eigenaar van een tabakzaak in Frankrijk vond deze week best bijzondere post in zijn brievenbus. Een onbekende man bood daarin zijn excuses aan omdat hij vroeger als kleine jongen wat snoep had gestolen uit de winkel. Om zijn fout goed te maken had hij er een briefje van 50 euro bij gestopt. De eigenaar dacht eerst dat het een grap was, maar het biljet bleek echt te zijn. Hij hoopt dat hij ooit te weten komt wie de gullegever en eerlijke snoepjesdief is. En Femke Bol heeft haar atletiekjaar afgesloten met een gouden medaille. Bij de Olympische Spelen moest ze genoegen nemen met brons op de 400 meter hoorden. Maar bij de Diamond League in Brussel kwam ze op dat onderdeel wel als eerste over de streep. Ik wilde gewoon zo graag nog een keer voor het thuispubliek lopen, eigenlijk zoals dit voelt. Dus ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Dat we gewoon nog fit hebben gekregen, ook al was laat in het seizoen. En uh, ja, ik heb er zo van genoten vandaag. En nog meer Nederlands succes, want eerder op de avond sprintte Nadine Visser knap naar de tweede plaats op de 100 meter hoorde. Het weer dan vooral een bewolkt dagje. Later vandaag komt de zon er ook af en toe bij. Het blijft wel droog bij ongeveer 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Soft as an easy chair Love Fresh as the morning air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 Una herida abierta donde estás en un sueño, donde in de noche en is cada domingo y otra vez la tristeza. that langer in Latijns-Amerikaanse sferen... ...met het derde album van meester percussionist Niels Fischer en zijn Tim Basso. Maar hij is natuurlijk uh, ook bekend vanwege zijn werk in uh, bijvoorbeeld Nueva Manteca. Uh, je hoorde de zanger Isaac Delgado uh, en wat andere muzikanten trouwens van... Uh,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 yeah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 400 jaar uh, de relaties tussen Nederland en Taiwan. Inclusief uh, dat festival heeft uh, inclusieve uh, uh, Taiwanese footstands en muziek in de hallen in Amsterdam. Maar dat zeiden terug uh, naar de muziek. Nog een nummertje van dus die Tracy Young. Uh, het nummer. Ja, ze, het, het Bestaat die, uh, <tie> die, dat album uit een soort van suite. Dus je moet het geheel uh, beluisteren. Het is echt fraai. Um, C-Swell heet het, Tracy de Tracy Young Jazz Orchestra.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 En met uh, zijn nieuwste album, A Decade. Uh, ja, Timothy weer flink aan de weg. Het bestaat uh, uit standards, uh, meer uit het swing, blues en het uh, ja, big band uh, genre. Uh, het is echt een uh, puik uh, album van een uh, multitalent. Danny Ionikuchi, big band met uh, een nummer van Kenny Barron, oorspronkelijk Voyage. Van dat album dus, A Decade.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 Thank mm -hmm. you.